af te sluiten op ORA.nl. Dit jaar nog wel. Vuurwerk.nl Vuurwerk.nl 18 plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode van 59,7 miljoen. Je hebt nog drie dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl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 Tankstations hebben extra brandstof ingeslagen. Ze verwachten tot de jaarwisseling meer klanten... omdat daarna de belasting omhoog gaat. Waarschijnlijk gooien automobilisten nog even snel hun tank vol... voordat benzine 5 cent duurder wordt. De dieselprijs gaat iets minder omhoog. In Rotterdam is iemand in het ziekenhuis terechtgekomen... na een schietincident in de wijk Feyenoord. De politie pakte twee mannen op... die tijdens hun aanhouding onder schot werden gehouden... meldt regiozender Rijmond. Het slachtoffer meldde zichzelf bij het ziekenhuis. Waarom er is geschoten is niet bekend. President Zelensky zegt er alles aan te doen... om vrede te krijgen in de Oekraïne. Maar zegt dat er veel afhangt van de bondgenoten. Want zij moeten de druk op Moskou opvoeren... zodat de Russen de gevolgen van hun eigen agressie voelen... schrijft Zelensky op Telegram. Hij is nu in Florida... om met president Trump verder over vrede te praten. Ook de Franse badplaats Saint-Tropez staat stil bij het overlijden van Brigitte Bardot. Zij woonde daar. De stad noemt Bardot de meest stralende ambassadrice... en iemand die heeft bijgedragen aan de bekendheid van de stad. Ook de Franse president Macron kwam met een reactie. Hij noemde Brigitte Bardot een legende. Op veel plaatsen zonnig bij 2 tot 6 graden. De wind is zwak uit het noordoosten. Vanavond op steeds meer plaatsen mist. Morgen veel bewolking bij 2 graden in Limburg tot 7 aan zee. Dat was het nieuws van 538. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Vier vertragingen Joort de drie langste. Eerst op de 12 richting de Duitse grens door de grenscontroles. Een dichte hoofdrijbaan, 9 minuten. Verder op de A12, de Duitse grens richting Arnhem, andere kant op, bij 7 naar 10 minuten en de A76, de laatste, wederom, richting de grens, een dichte overrijbaan en 13, sterk als je vaststaat. Controle op snelheid, gemeld op de A9, Haar, ook maar Haarlem, hectometerpaal 45.7. A12, Duitse grens Arnhem, 135.8 en de laatste de A27, Utrecht, richting Hilversum 82.6. We leven een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staaloutlets. outlets Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 Ea ea, e essa gata ligt, maar staat quero verlaagd. Ik sou dat madrugada komt que op e de morgendansen, volar. Mijn deur is opgehaald, mijn zagtafel ligt, maar staat niet verlaagd. Ik wil dat je de de morgen, we gaan naar de morgen. We gaan naar de morgen, we gaan naar de morgen. We gaan naar de Na madrugada, rukada dansa, voel que hoje vai rolar gaat rollen? Je tchê, tchê, tchê, tchê, tchê Quero curtir com você na madrugada. Dançar, até o Tem lima, até de madrugada. rolar. Que hoje vai rolar. Ga dan dan, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, zang, Gustavo Lima, bailada op 730. Het is de Party tot 1000, editie. Zondagmiddag, Floris hier. Vanmiddag beter bekend als Fiesta Floris trouwens. En hey, een groot voordeel van vrijgezel zijn. Je hoort het naar Jekyll Hyde. Frozen Flame op 729. 20 Sociaal of asociaal? De 538, Party tot duizend. Nou, de hele directe vraag misschien hoor aan je. Maar laten we het zo zeggen: ben jij goed in small talken of ben jij slecht in small talken? Ja, na de kerstdagen zou je het misschien wel weten van jezelf. Omdat je de nodige sociale gesprekken hebt moeten voeren. Ik heb een tweede. Bevreselijk daarin. Mijn vrienden noemen me altijd de stille genieter in de kroeg. Dan sta ik lekker in de hoek van de kroeg. In mijn eentje, drankje in mijn hand. Naar de dansvloer kijken. Niet te veel, niet te veel gesprekken voeren. Dat vind ik, dat vind ik moeilijk. Ja, slecht is moot Dat kan te maken hebben met of je een relatie hebt. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen die vrijgezel zijn. Die zijn over het algemeen socialer. Dat komt er dan door, omdat je ja, uh, je bent alleen, dus dat dwingt je dan om meer contacten te gaan zoeken met andere mensen. En toen dacht ik, ja, nu komt de aap uit de mouwen. Ja, ik ben al jaren gelukkig met mijn vriendin, dus vandaar ook dat gebrek aan smalltalk. Wel een leuke reden om het uit te maken trouwens. Sorry schat, ik maak het uit. Ik, ik heb te weinig vrienden. Gerard Joling blijft de rest van zijn leven lekker single. En ja, dan is het dus bij Omegeer Geer altijd vrijgezellig. Daar komt het op neer. Gerard Joling, altijd vrijgezel. 728 in de party tot 1000 bij Radio 538 voor je zondagmiddag. Ik ben Floris. Lekker dat je erbij bent vandaag. Will Smith zometeen naar de C&C Music Factory zondag zweten. Gotta Make You Sweat nu op 727. Happy New Year. Radio 520.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 Just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it. the honey, honey, come ride, TKMY, all up in my eye. You got a a bag with a lighter, stuff in it. Uh, Give it to uh, your friend, let's uh, spin. Everybody looking at me, glancing a kid. wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid. Sick a cigar, right from Cuba, Cuba, oh, I just bite it. for the look, I don't light it. No way the M.A. on the hands, they all play. Give it up, jiggy, make it feel like a play. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> Big Willie style's all in it, getting jiggy with it.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 But yes, yes, And sure. you don't stop. Whoa. In the winter order, I makes it hot. Getting jiggy with them. Getting jiggy with it. I asked if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will sniff? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, two, fifth. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like George and Wheezy. Cream to the maximum, I'll be acting on. Would you like to bounce with your brother? That's blackin' up. Never see will exact enough. Rather play ball with shacking up, flatten them, like getting. Yeah, thought I took a spell. But I didn't trust the lady of my life. She hitting. hit it with a drop top with the ribbon crib for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Kilo's eraf. De 538. Party tot duizend. 725. Van Max, de Maddo. 725 in de party tot 1000 bij 538 voor je zondagmiddag. Floris hier. Bruno Mars hoor je zo meteen. En even kijken, of goed luisteren. Heb je enig idee met welke partyhit je Bruno Mars zo meteen hoort? Als je dit hoort. Ja, misschien gaan er al wel wat belletjes rinkelen. Het antwoord hoor je zo. De 538 ochtendrun komt terug.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 Oh, moet je zien. De tassersmeenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. in iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Kijk op verpakt.nl. 538, hier de never stops. De 538, party tot duizend. Hoe klinkt Bruno Mars als robot? Je hoort het zometeen naar de diktakkers. 538, 724. I like it 723 in de party top 1000 bij 58. Heb je wel eens als een, als een robot geklonken? Dat is misschien een gekke vraag hoor. maar het, Misschien dat je wel eens wat uh, Robin na hebt gedaan. Van Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan. Ja, dat is de eerste robot die ik ooit heb horen praten volgens mij. Nee, ik bedoel even een andere robot. Het gaat even over een, een talkbox. Misschien heb je dat wel eens gezien. Dat is zo'n zo doosje met zo'n plastic slangetje. Daaraan vast. En als je daar dan doorheen gaat praten. Dan klink je dus als zo'n hele sexy robot. Misschien... Als je nog eens een keer een presentatie op je werk moet geven, of een ander, ja, uh, praatje waar je even goed voor de dag moet komen, het kan je heel veel succes opleveren. Bruno Mars weet er alles van. Hij kwam ooit de studio in om, ja, aan een nieuw album te schrijven. En daar zag hij dus ineens zo'n talkbox liggen. En toen dacht hij, weet je, dat album, dat kan wel even wachten. Ik ga eerst een beetje hiermee klooien. En we echt een onzinliedje, dat heette Bobby Bobby Boo Hamburger. En dat, dat klonk dan zo. En dat stuk werd dan dus uiteindelijk misschien wel het meest herkenbare onderdeel van zijn 24 karaat party hit Bruno Mars op 722 in de party tot 1000 bij 538. Jump for Joy 721 in de Party Top 1000 bij Radio 538. Is geen woord aan gelogen, trouwens, hè? Springen, daar word je dus echt vrolijker van, schijnt. Moet je er even doorheen zitten vandaag? Waag lekker een sprongetje op de partyhits van 538. De Purple Disco Machine in the Dark, nu op 720. I It truly was a work of art Goedemiddag, Floris hier. Wat goed dat je er lekker bij bent, dat je mee aftelt naar het nieuwe jaar met de lekkerste partyhits om lekker op te dansen. Enrique Iglesias hoor je zo meteen. En Enrique Iglesias is gemaakt in spiegelbeeld. Dat is echt waar. Oké, okay, hoe dat in elkaar zit, je hoort het zo. En ook dit: Zometeen meteen in de 538 party top 1000. Ik wil dat je niet mag.